Het is nieuws van 11 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Rooms-Katholieke Kerk blijft tegen homoseksualiteit ongehuwd samenwonen... en mensen die willen hertrouwen. Dat is de uitkomst van een buitengewone vergadering van bischoppen in Rome. In een tussenrapport eerder deze week leek het erop dat het Vaticaan milder zou worden... maar het merendeel van de aanwezige bischoppen en kardinalen heeft daar vandaag tegen gestemd. In Italië zijn bij een anti-immigratiedemonstratie drie keer zoveel mensen gekomen dan verwacht. Aan het protest in Milaan deden meer dan 100.000 demonstranten mee. Het protest was een initiatief van de extreemrechtse partij Lega Nord. Vandaag werd bekend dat de Italiaanse marine op de Middellandse Zee het afgelopen jaar zo'n 150.000 bootvluchtelingen heeft gered. Twee Nederlandse baggeraars gaan helpen bij de aanleg van het tweede Suezkanaal in Egypte. Boskalis en Van Oort hebben beide een deel van de orde gekregen. Daarmee verdienen ze ieder bijna 300 miljoen euro. De bedrijven leggen een nieuw kanaal van ongeveer 50 kilometer aan naast het bestaande kanaal. Ook verbreden en verdiepen ze een deel van het oude kanaal. Op het centraal station van Tilburg is een deel van een perron ingestort. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van het station. Bij werkzaamheden is een grote betonplaat naar beneden gekomen. Volgens de politie is daarbij één gewonde gevallen. Spoorbeheerder ProRail is bij het station bezig tunnels voor fietsers en voetgangers aan te leggen. In de Eredivisie heeft koploper PSV voor eigen publiek AZ-verslagen met 3-0. Feyenoord Herakles werd in de Kuip 2-1. Twente Ajax eindigde in een gelijkspel 1-1. Vitesse won uit in Tilburg bij Willem II met 4-1. En Breda en Ado werd 1-1. Het weer vannacht kans op motregen. Morgen in het zuiden en oosten eerst nog zon en 22 graden. Op andere plaatsen bewolking, regen en 17 graden. De komende week wordt wisselvallig en koel. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu the Nightwalk. Welcome to the mix song weekend mix. Mix weekend mix. Mix on weekend mix. mix. The most danceable tracks in 60 minutes. This is your DJ, DJ Charles. DJ, this is DJ Charles, DJ Charles, DJ Charles, DJ, DJ Charles In Control